By Armin van Buren. Welkom bij de ultieme voorbereiding op een nieuw festivalseizoen. Vanavond kun je tot middernacht meedansen vanuit je woonkamer. Ik presenteer jou weer de allerbeste clubtracks van dit moment. Op die manier zorg je er ook voor dat jij weer bijna ready bent voor een nieuw festivalseizoen in 2026. Wij kunnen in ieder geval niet wachten. Straks om 11 uur heb ik ook weer de mainstage geopend. Dan hoor je een exclusieve hotmix gemaakt door Max Tyler. En dit uur nieuwe tracks voor je van Anima, Mesto en Alok. Maar eerst deze, Hot Sins 82 en Silicon Soul. Ride right on, ride right on. When I walk. een vintage culture met Take Me. Heb je trouwens gehoord dat het bekende club Pasha... van het party eiland Ibiza nu ook een club krijgt in New York? Ze nemen het failliete Brooklyn Mirage over. De oude eigenaar stond zo'n 155 miljoen dollar in de min. Vind ik toch wel knap. Hoeveel uh, rekeningen moet je daarvoor niet betalen? Hopelijk krijgt het nachtleven in New York weer een extra opleving hierdoor. Onze club staat hier op 538, netjes in de plus, maak je geen zorgen. Wij dansen verder met Tam en Loco in de Coco in Dance Department. Tight. Talking poco to the voices in the strobe light. Bij 538 Dance Department 3 uur lang. Alleen de allerbeste tracks. Door de Andrea Liva en Don't Be Sad. Ik ben Armin van Buren. En ook in het nieuwe jaar hebben we weer een redactieoverleg gehad. Elke week kiezen we met alle dance hier... de beste danstrack van dit moment. Iets waar je echt even goed naar geluisterd moet hebben. En het is wellicht geen geheim dat we hier fan zijn van Anima. Bijna elke week draaien we wel iets van hem in de show... En er is nieuwe muziek waardoor hij zijn naam weer eer aandoet. Dit is een voorproefje van zijn nieuwe Deluxe LP die binnenkort uit gaat komen. Anima en Out of My Body. Five, three, eight, dance department. World -wide warning. There's no end in sight. Tell me when it's dark. I will be your light. It's tearing us apart. There's no end in sight. Tearing Us Apart, hoor je in Dance Department op 538. Ik ben Armin van Buren. Straks een nieuwe hotmix voor je om 11 uur. Vaste vriend van de show, Max Styler. Precies een jaar geleden verzorgde hij ook een hotmix. En toen riepen we al, hou deze man in de gaten... want je gaat veel van hem horen in 2025. En dat bleek... Hij stond het afgelopen jaar in de lijst... met de allerbeste en meest gedraaide producers van de wereld. Wij zijn dus al lange fan van hem. En straks om 11 uur betreedt hij onze mainstage... met een exclusieve mix... Eerst nog muziek van Alok zo meteen na Glowwall, Wall, B en Machines.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 Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig. Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud. Lievert, bewaar je drama voor je series. Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen? <tankt> Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt... en we hebben een bieden zonder garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl. Social deal, wellness deals, steek 1 en... Wow, wow, waarom heb je een examen. Uh, dan kan ik me beter inleven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 In Steenwijk en Overijssel wordt al de hele avond gezocht naar een vermist jongetje van acht. De cirkelt een politiehelikopter rond en mensen in de buurt worden opgeroepen om mee te helpen zoeken. En net wordt bekend dat er in Steenwijk iemand in het water is gevonden. Om wie het gaat valt nog niet te zeggen. De bussen in het noorden van het land mogen dan weer rijden. Met de treinen is het een heel ander verhaal. De NS verwacht dat de problemen pas de komende uren opgelost zijn. Tussen Groningen en Leeuwarden rijden minder treinen... en op sommige trajecten rijdt helemaal niks. Een paar storingen, zoals tussen Sneek en Stavoren, zijn verholpen. De jongerenvereniging van de VVD, de JOVD, heeft de Liberaal van het jaar gekozen... maar die komt heel verrassend niet uit eigen stal. Ze kozen voor de Belgische premier Bart de Wever. Dat het geen VVD'er is geworden komt omdat de JOVD niet blij is met de partij. Er viel dit jaar weinig liberaals aan de VVD te ontdekken, vindt de club. En koploper Psv is het nieuwe jaar prima begonnen. Thuis werd met 5-1 gewonnen van Excelsior. Het was voor Psv de twaalfde overwinning.